9 uur. 9 Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Een aantal Feyenoord-supporters dat zich in Rome heeft misdragen... mag niet meer naar wedstrijden van de Rotterdamse club. Volgens daar deze het 16 hooligans. Justitie zegt dat nog tientallen andere Feyenoorders ook een stadionverbod krijgen. De hooligans raakten in de Italiaanse hoofdstad slaags met de politie... rond de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma. Daar beschadigden ze onder meer een eeuwenoude fontein bij de Spaanse trappen... Volgens Rome hebben ze voor 8 miljoen euro schade aangericht. Bij een aanval op een restaurant in Mali... zijn zeker vier mensen doodgeschoten. Het zijn een Fransman, een Belg en twee Malinezen. De aanval was in de hoofdstad van Mali, Bamako. Persbureau Reuters meldt dat er twee mensen zijn opgepakt. De treinen van en naar Tilburg... rijden vandaag nog steeds niet volgens het spoorboekje. Volgens de NS is nog steeds onduidelijk... hoeveel schade het spoor heeft opgelopen... Na de botsing van gisteren tussen een passagierstrein en een goederentrein. Tussen Breda en Tilburg kunnen waarschijnlijk de hele dag helemaal geen treinen rijden. Bij een brand in het Overijsselse dorp Geesteren is vannacht asbest vrijgekomen. Het vuur woedde in een opslagloods. De asbestdeeltjes zijn alleen neergekomen op het terrein waar de brand woedde. Drie mensen in Geesteren moesten vanwege de brand hun huis uit. Een student aan de Saxion Hogeschool in Deventer heeft schuld bekend... in een grote Amerikaanse phishingrechtszaak. De fiat zou samen met zijn huisgenoot... Amerikaanse internetbedrijven hebben gehackt... door miljoenen mailtjes te sturen met linkjes naar valse websites. Volgens een advocaat is de huisgenoot de hoofdschuldige... en heeft zijn cliënt alleen maar bekend om een minder zware straf te krijgen. Het weer bewolkt, maar later vandaag ook behoorlijk wat zon en droog. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen flink zonnig en nog zachter. In het zuiden dan maximaal 16 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam is er een ongeluk gebeurd in de Koentunnel. In noordelijke richting is de Koentunnel dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 met, met, met nu. nu. Toebak leeft. Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Hoe oud denken jullie dat ik ben? Mierzoete uit België vandaan. Hoeveel vond ik? Er wel we weer iets nieuws uitgebracht. En uh, dat is mij eigenlijk niet zo bijgebleven. Dit vind ik wel een klassieker uit de doos. Dus is uh, Toepak Leeft op de radio. Het is vandaag 7 maart. En ja, precies. Wat is, gebeurt er allemaal weer op 7 maart? Door de jaren heen. En we hebben een hele lijst weer om af te werken. En... Uh, pak hem maar wat uit. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat wat er gebeurd is, is uh, er zijn wel veel mensen geboren en zo, of, uh, de geboorte. Ja, maar de echte gebeurtenissen is zelfs die zijn uh, niet zo heel actueel. Nee, ik vind op zelf wel één ja. ding interessant dat uh, Alex Graham Bell, die heeft een patent aangevraagd in uh, 1876 op de telefoon. Hij komt uit een gezin, uh, zijn vader werkt heel veel met dove mensen en zij wilde eigenlijk dove mensen, ze wilden een of andere spraak wilde ze omzetten in Iets voelends. En uiteindelijk heeft hij dus de uh, telefoon uitgevonden. Het maf is wel... Hij had het telefoon al gepatenteerd. Dat een jaar later... Door uh, iemand... Uh, de, het e-mail uh, Berliner... Die heeft toen de microfoon gepatenteerd. Oh, dat is wel maf. Je zou denken, voor, door, voor de telefoon heb je toch een microfoon nodig. Ja. Maar die is pas een jaar later gepatenteerd. En hij had het idee bedacht. Uiteindelijk wilde hij het nog verkopen. Dat, hij, niemand wilde met ideeën aan de gang. En uiteindelijk uh, was er nog wel iemand anders voor hem. En Antonio uh, Meky, die uh, wilde het ook patenteren. Maar ja, als je iets wil patenteren... octrooi wil aanvragen, kost dat geld? En dat geld had hij niet. En daardoor kwam uiteindelijk Graham Bell. Uh, en die was iets, uh, iets later maar. En die had het nog verder ontwikkeld. Dus toen uiteindelijk kreeg hij het patent. En hij heeft er heel veel geld mee uh, gemaakt. En uiteindelijk is daar natuurlijk een uh, bedrijf gekomen van AT&T. Het bekende telefoonbedrijf van deze, nog steeds, Graham Bell. TNT. Ja, AT&T. Ja. Dat is van de telefoon gebeuren. Goed. Ja, en in 2009 werd de Kepler Space Observator werd, uh, gelanceerd. Dit was een, uh, ja, een, een uh, hoe heet dat? Satelliet. Satelliet inderdaad, die uh, gemaakt was om uh, ja, planeten als, uh, als de aarde te vinden... Ja, en die werd gelanceerd. En hoeveel zijn er dag. al gevonden? Hoeveel zijn er al gevonden? Nou, best wel veel ook. Ja, hè? Ik het mag niet. Zijn... Ik, ik ga ze zoeken. Nou, okay. Het mag wel eens. Tot tien jaar geleden, tot tien jaar geleden uh, was het echt not done om te zeggen van dat het buitenaards wa uh, buiten leven was. Dat die dus van, nou gewoon even op joh, doen we even normaal, doen we even intellectueel. We zijn is geen... uniek. We zijn uniek en dat is allemaal onzin. Maar nu is het heel gewoon te zeggen Natuurlijk is het wezen. Er zijn buitenaardse wezens. Dus alleen de vraag is, kunnen ze ons ooit vinden? En hoe zien ze eruit? Dat, dat vraag je ook af. Het zou hetzelfde kunnen zijn. of verder ontwikkeld. We hopen verder ontwikkeld. Dat, ze, dat we even iets van hun kunnen leren. Maar het is sowieso. Het bestaat. Dat, daar zijn we al helemaal ja, over alleen, uit. Ja, ja alleen. Nou, je, je hebt natuurlijk het probleem dat die, die buitenhaarse wezens die zitten waarschijnlijk heel ver weg. Dus voordat wij zeg maar, daar beelden van hebben. zijn die al zodanig verouderd. Ja, Dat zal. Leefden ze al. misschien niet meer. Maar ja. Tenzij ja. ja. we toch. waar uh, NASA nu mee bezig is. de warpdrive drive het uitvinden. Dan kunnen we. Kunnen we ruimte Ach, en het wordt, tijd ver... Ja, de drive, ja, dat komt uit de, de Star Trek. Nou ja, nee, maar hij bestaat ja. echt. Okay. In theorie, die, oh. theorie zijn ze hem... Het is al volledig hoe ze hem... Alleen ze hebben zoveel kracht nodig ervoor... Ja? dat hij nu nog niet haalbaar is. Okay. Maar ik ga niet uitleggen hoe die nee, werkt. Nee, het is we helemaal een uh, keer eerder geprobeerd. Ja. We hebben heel veel mailtjes over gekregen... of we dat in godsnaam meer willen doen... want de mensen werden er helemaal raar van geworden. Ja, dat kan het ook helemaal niet. In 1968 ja. ging de BBC in kleur uitzenden. De BBC bestaat al sinds 1922... Zo, dat is echt heel erg lang, hoor. Gelang, ja. hoor. Nou, wat ook heel lang geleden gebeurt... Vind ik wel ook wel, dus dat wil ik jullie niet onthouden... Perpicio en Felicitas sterven de martelaars dood. Dan heb je echt zo, wat is dit? Maar het bleek dus dat... er waren twee personen die door hun christelijk geloof... werden ze in het Amphitheater van Car Cartago ter dood en voor de wilde dieren geworpen. Dat is wel heel lang geleden. Maar het is toch uh, een stukje geschiedenis. Gaan we naar de verjaardagen? We gaan naar de, <laughs> de verjaardagen. Ja. En de verjaardagen zijn, vertel eens... Piet Mondriaan, Nederlandse kunstschilder, die is vandaag jarig. Hij zou vandaag toch zou uh, wel heel oud worden, hij is in 1944 al overleden. Maar hij is wel zeer bekend van al die vlakken die oh, hij altijd ja, maakte. Oh ja, ja, Piet Mondriaan is echt ja, een inspiratiebron geweest. Ook niet voor de Cobra groep, maar wel voor heel veel, uh, uh, noem je dat, bekende uh, uh, ontwerpers. Cubisme, cubisme, abstractie, de stijl. Ja. Zegt dat ook wat? Nou, sowieso ook uh, Rietveld is er toch geïnspireerd volgens mij door Mondriaan. En sommige zijn? mensen die truien maken. Dat ja. Ook. Oh ja, dat heb alleen nog iemand gezien die had zo'n trui. Uh, een Mondriaan trui. Mondriaan trui. Ja. Ja. ja, dat was wel heel interessant. Het was, was echt een Mondriaan, echt uh, duidelijk. Ja. Uh, degene die ja. ook jarig is, is vandaag, is of die ja, jarig was, is Peter van de Hurk. Die was samen met zijn vrouw in de, in de Tweede Wereldoorlog uh, in een verzetsgroep zaten. Die, en die hebben echt panatieke dingen gedaan, die hebben mensen geholpen, die hebben heel veel uh, mensen via de pilotenlijn door uh, Limburg, uh, ja en via uh, Frankrijk hebben ze die naar, uh, naar, het, noem je dat, naar Engeland uh, gestuurd om te smokkelen en uiteindelijk zit er een heel verhaal bij hem dat het uiteindelijk bevrijd is uit een politiecel ergens hier in Nederland met een, uh, nou ja, met gewapende overvallers erbij, werkvlammetjes. Dus, uh, vrij heftig iets. En uiteindelijk is hij overleden in 2014 dus. Hij is geboren in 1919 en hij is overleden in 2014. Oh, die zou wel leuke verhalen kunnen vertellen zeg. Ja. Dus Peter van der Hurk, een Ja en op 18, of in 1875 uh, is uh, Maurice Ravel ge uh, geboren. Uh, het is een uh, Frans componist. Uh, en die heeft heel veel werken en ik zat eigenlijk een beetje te zoeken welke ik ervan ken. En toen kwam ik erachter, ik ben niet zo heel erg bekend in de klassieke muziek. Oké. Okay. <laughs> ik ken er geen een van. Oké, okay. okay. Maar veel pianoconcerten. Wie vandaag ook jarig is en 52 jaar wordt, is Kim Jong Jong. Ik denk, hé, hey, dat is die man van Korea. Ja, dat is die foute. Nee, maar dat is er niet. Nee. Want uh, dat, dat is Kim Jong Ong of zo. Dat is net zo'n andere volgorde. Maar dit is een Koreaans voormalig wonderkind. En hij schijnt dus een IQ te hebben van 210... in de Stanford-Binnett-intelligentieschaal. Bizar. Toen hij vijf, was, kon hij vijf maanden oud was, kon hij al lopen en praten. Ik, ik, heb, zeg maar, ik heb gewoon 90, hè? Ja. ja. En twee maanden later kon hij dus schrijven en schaken. Dus toen hij, dus was hij zeven maanden oud. En toen hij drie was, begon hij al met het leren van differentialen. En hij sprak en schreef het Japans, Koreaans, Duits, Engels... toen hij vier was. Dus dat is wel heel uh, interessant. Maar, uh, ik was oh, een irritant eens... kereltje geweest, waarschijnlijk. Ja, ik schrijf niet eens uh, vloeiend Nederland. Nee. nee, moet je nagaan. Ja, ja, ja. <laughs> nou, wat hebben we nog meer? Ik heb... In uh, 1985 yeah? met uh, het liedje We are the World. Ah, uh, nee, echt waar? Hij werd uh, internationaal uh, ja, had zo'n internationale release. Dat is, dat, We are the dat is 30 jaar geleden gewoon. Ja, maar hij is honderdduizend keer opnieuw uitgebracht, toch? Dat nummer. Ja, maar dat is het officiële dan. Ja, oké, okay, nou dat was mij van gaan. Grappig om te weten. En ver in 1961 werd hij geboren Ronnie Brunswijk. Ik ben Ronnie Brunswijk En ik vind Daisy Boutersen een hele grote boef. Maar goed, mag is dat. Uh, ja, goed, dat is voor, uh, voor jouw tijd. Ja. Maar <laughs> Ronnie Brunswijk was wel de persoonlijke <laughs> lijfwacht van Daisy Boutersen. Dat is wel apart, dat wist ik niet. Uiteindelijk zijn ze natuurlijk, hoe uh, noem je dat, uh, uh, niet verbroederd, maar... Uh, nou ja, goed, ze hebben ruzie gekregen. En uiteindelijk zijn ze uit elkaar vandaag gaan. Ze ieder eigen, zijn, zijn eigen leven gaan leiden en uh, de politiek. in. Uh, bij zijn uh, Wikipedia staat ook wel... Hij is uh, ondernemer, uh, uh, po politiek, uh, politicus en uiteindelijk ook nog crimineel. Alles, het hele pakket staat erbij bij hem. En het grappige is ook, degene die vandaag jarig is, Taylor Dane. Niet Taylor Swift, die momenteel populair is, maar Taylor Dane. Ken je dat nog? Deze plaats. Ja, die ken ik. En TLD wordt vandaag 52. Ja, en hey. je hebt het over muziek. In ja? 1994 werd de internationale copyright law geïntroduceerd. Oké. Okay. In 1994, dus, uh, pas. Hé? Hey? Ja, dat verbaast mij ook. Maar dat is echt de, de internationale. Hè? Dus uh, oh. daarvoor was het wel op landelijk niveau geregeld. Maar toen... Uh, ja, was hij internationaal. Oh, wat oh. grappig. Nou, ik, ja, ik, heb, een... ik zie hier nog iets leuks. Uh, Rachel Wise is jarig vandaag. En zij is van 1970. Yeah? Dus ze ja? is dus 35, zeg stonden, ik. Met 45. Er ja? stonden twee foto's. De eerste dacht ik, oh, dan moet ik even verder opzoeken. En toen zag ik die tweede en toen dacht ik, "Nou, nah, oh, laat. Ja, maar waar het blijkt dus dat zij is getrouwd is dus met James Wand. Is hij getraal met je Ja, de Daniel Craig in 11 Ik werd in alle stilte in New York oh, vertrokken. Dus uh, die Rachel Wise. Maar ze heeft dus gespeeld in de Mummy en de Mummy Returns. Dus dat uh, was dan hoofdrol. Daniel Craig, ja. Okay. En dus, uh, als, nee, <laughs> nee, die Rachel Wise. Ja, sorry, dus Daniel Craig. We gaan de belangstelling al meteen een stukje beneden. Wij zitten nog steeds bij de oude 007 zitten wij nog steeds. Ja, ja, ja, nog steeds. Wat is jouw echte uh, James Bond? Ja, ik denk toch wel Roger Moore. Ja. Roger Moore of, of uh, uh, Sean Connery vind ik ook nog wel erg goed. Ja, maar wat, dan... ik, wat ik dus heel grappig vind, want toen, zeg maar, ik voor het eerst James Bond zag, Adria toen was het, uh, oh. was het ja, ja, precies. Ja. En ja, dat is voor mij de James Bond. En het was zo raar voor mij om uh, Mamma Mia in die film ja. heb ik gezien. Ja, en toen dus zag ik, zag ja. ik opeens jam, mijn, mijn James Bond zag ja. bij aan eens het zingen. zingen. Oh, oh, oh. Dat ik echt dacht van, wat? Wie ja. heeft dit gedaan? Nee, de name ja. Bloody hell. Ik heb toch even, verjaardag, die moeten we even zeggen. Dat is ja? dus... Uh, Karel Willink. Oh hij ja. is dus uh, in, negen, in het jaar 1900 geboren. Maar die man had toch wel heel veel versproken leven. Heel apart kunst ook. En al die vrouwen. Kijk, uh, hij was dus inderdaad van, uh, met al die uh, verschillende vrouwen. En Mathilde Willink, zijn vrouw, zijn ja? tweede vrouw... die was ook weer heel bekend. Een hele lange, boomlange dame die ook uh, graag die kleding van Fong Leng aan had. Ja, van die heel aparte ja. gewaren. Ja, ja, het, Weet uh, je zeker dat ze de tweede was, niet de derde? Nee, nee, het nee, is de nee, nee, hij heeft er vier gehad of zo. En er staat ook, het is wel grappig... Op dat ding zit ook een grafsteen erbij met allemaal verschillende namen dat. Die allemaal uh, in huis heeft gehad, zeg maar. Ja, maar zo had ik ook ooit, ken ik een man en die was toen... Uh... Getrouwd. En toen was de eerste vrouw overleden. En toen uh, was ze nog een keer getrouwd. En ja? toen was het ook zo: van ja, hij wilde ook. Okay. Als, als hij gecremeerd werd, dat de, de helft van zijn as bij de ene. en de andere bij oh, <laughs> de andere werd bijgezet. Ik had zo heel bijzonder. Nou goed. Leuk om te lezen over uh, Carl Willink. Ik heb er ook een stukje over te lezen. En wat ik nog wel even wil noemen, en dat moet ik nog even noemen. dat namelijk in 1999 overleed Stanley Kubrick. is de man die echt bizarre films heeft gemaakt. Echt vooruitstrevend beeldmateriaal heeft, heeft geleverd. En een van die bizarre films is toch wel, zeg maar de uh, Space Odyssey 2001. Even een klein stukje daaruit. Dat is altijd weer voor leuk. Hallo, Hal. Do you read me? Hallo, Hal. Do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. Hmm. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Zo leuk vind ik dat. Het geeft me altijd een, een beetje wel. Kip kip het geeft me altijd weer zo'n beetje wel. Vooral dit stukje. I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that. Het is de computer die uiteindelijk het overneemt. Omdat hij inschat dat hij ja die, dat mens wat, mijn, wat, wat bij mijn in zit, dat mij re, of dat is niet helemaal goed bezig. Laat ik ingrijpen. Maar hij heeft ook dus a Clockwork Orange gedaan. Ja, wel ja hij heeft zo en Dat is toch wel gemaakt. een hele aparte film. Ik heb hem gezien toen in mijn jonge jaren en ik heb nog steeds van, oh, ik weet niet of ik hem nog een keer wil zien. Ik vond het toen al helemaal. Uh... Ja, het is echt een dramafilm. Ja. Je krijgt er een beetje drama gevoel bij. Goed, dat is over het overzicht wat er allemaal gebeurde. door de jaren heen. Minuut. Op zeven <laughs> gaan we plaatjes draaien. Het is niet te geloven? I got a new one for you. I love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 zo midden jaren 80, dit. Ik vind het grappig, dit. Ja, je zou denken: is dit een oude uit de doos? Want ik dacht, dat had net ook al oude muziek. Nee, dit is nieuw. Een nieuw beentje heet Tuxidoo. Het heet Do It. Let's Do It. Echt, die de doem de doem. Dus allemaal van de synthesizers die toen net uit waren. En momenteel, ja, is het allemaal zo gedateerd. Maar het is zo gedateerd dat het ook wel weer hip wordt. De Stock City en het heet uh, Let's Do It. Dit is uh, zaterdagmorgen. Toen straks weer wat Ze berichten. En dus toen die eraan zitten te komen. Maar eerst kijken we nog even terug wat er allemaal gebeurde afgelopen week. Ja, de PVV blijft weg. En dan denkt er een één keer. Hé, hey, Dirk Mark Rutte. Misschien kan ik nu ook een paar een van die kreten gebruiken die uh, Geert Wilders normaal ook altijd gebruikt. Ik had even zo, wat, wat, wat. Ja, wat ga je nou toch zeggen? Die jihadstrijders moeten gewoon maar doodgaan op een plek waar ze aan het strijden zijn. Dan hebben wij er geen last meer van. Dat was zijn zijn uitlating. Iedereen viel over hem heen natuurlijk. Maar hij zei: van, Ik denk dat heel veel mensen dit wel denken. En toen dacht ik. Eh, eh, en dan nog? Dan moet jij daar nu gewoon een beetje misbruik van maken. Hou eens even op, man. Echt populistisch gedoe van je. Maar ja, goed. Uh, het, is, uh, het is gebeurd. Het is echt. Gelukkig. Uh, Marcus. Ja, ik hoorde daar vervolgens een stukje op van, uh, weet heet uh, de, de, de de directeur, of, uh, burgemeester van Rotterdam. Ja. Oh ja. Wat zei die erover? <laughs> Dat vond ik heel netjes. Hij zei, het is gezegd in een, uh, een uh, politiek debat. Dus ja? als burgemeester hoor je je daar niet mee te bemoeien. Oh. En echt elke vraag die hij erover kreeg, ik ga er geen antwoord op geven. Oh, wat goed zeg. En Echt slim. Superstrak. super strak. En toen vervolgens gingen ze dus jagen op... Ja, uh, wat, zie jij het niet zitten? Uh, hoe heet het? Om uh, um, premier te worden, heb je daar ambities en zo in? Mijn ambitie is om de komende zes jaar... Ik heb me net ingeschreven om de komende zes jaar nog... Uh, <lacht> Uh, burgemeester te worden. En verder ga ik niet vooruitkijken. Alles wat, uh, wat ik tot nu toe heb gedaan, is mij overkomen. En ik oh. hoop dat, dat, dat iedereen het vertrouwen in me heeft. En de komende tijd, mij, de komende zes jaar mij nog als burgemeester wil. Ik vond het zo netjes. Ik vond het zo strak. Ja, het is zelfs, ik ben niet eens met wat Rutte zei, maar het, het is wel, wel grappig. Hij, hij wilde niet gelinkt worden met Rutte. Hij zei zo van, nee, dat ik mijn visie. en We gaan worden geen pact. Nou, nee, nee, meer gewoon. Ik, ik, hij zei niet of ik het er mee eens was. Of dat hij het er niet mee eens was. Gewoon nee. Ik ga er geen mening over geven. Het is een politiek debat. Ja. En daar hoor ik me als burgemeester niet mee bezig te houden. Ja, ik weet niet of ze nog uh, overling, uh, onderling hebben gebeld erover. Maar het is, uh, ze hebben het slim aangepakt in ieder geval. En het is wel grappig. Ik zag ergens een teken, een geloof ik, ik. weet niet waar het was. Die heeft een, te, uh, te, een man en een vrouw door bank of zo. Is PVV. Geert Wilders had gezegd dat hij ziek was. Hij kon er niet zijn. Dus, ja, dat zegt, dat hij... vond ik ook een beetje suf. Hoor. En, ik, en, zie, die... ik zie nu echt gewoon die, die, die blondwaardige tackles. Zo op het bank zitten. Ja? Dat is zo... <lacht> Oh, ik ben een beetje verkouden, ik kan vanavond Nee, ik kan echt niet. Ik kan echt niet. En het grappige is toen zei een van die uh, uh, stripfiguur zei... Hé, hey, nou zegt hij weer iets wat we altijd al dachten. Dat hij ziek was. Ja, dat wist hij. Dat wist hij wel. Goed, ja? Ik zie het. Ja, fanatie... Sorry, ik moest er even aan doordenken. Ik zit je even ja. foto's naar te kijken. Gewoon van uh, dat, uh, dat grote stuk van de politiek, de post online. Van dat hij inderdaad... Het is een van de grootste leugenaars die Nederland gekend heeft, weet je. Hoe, je, hoe die zo'n stemming zitten te maken en zo. Oh ja, ja, stemming maken kan hij altijd wel. Hij komt niet met oh. Ik maar gewoon altijd maar weer even stemming maken. Want de pre premier en VVD-leider is politiek eigenlijk al dood. En niemand gelooft hem nog, weet je. Dat is al. En alsof we hem geloven. Ja, ik weet het niet. Ja, het, ja, het, ja het is leuk. leuk om ons clown erbij te hebben. Maar nou, Corny erbij zijn bij een clown. En dan was je zogenaamd met je, met je ja, een beetje ja. sniffig. Ja, ik druk het even niet. Ik heb belangrijke dingen te doen. Goed, nou, straks de zijn berichten... Eerst bij weer even de nieuwe single van Marilyn Manson. Third Days of a Seven Days Ping. Het zou wel... Ik denk dat als je nog even een, een lachmoment wil hebben... moet je even... Uh, als je echt maken. Moet je even deze man googlen... melden mensen en dan naar... Ik geloof de tien raarste optreden van hem... of zo is niet oh, naar de muziek... Ja. maar de interviews van hem gaan bekijken. Met die fleermuis met met en zo. Nee, dat niet alleen. Maar hij heeft, in interviews kan hij soms hele rare dingen zeggen... dat je denkt van nou... Volgens mij heb je niet eens drugsgebruik... maar je wegt een hele rare tekstenkraam hier nu gewoon uit. Maar wel een mensen heeft een lady, het of een seven days bing Ja hoor. Ja, ik weet het ook niet helemaal, wat. dat uh, klinkt heel slim allemaal. Goed, het is dus uit voor de Zandvoortse berichten. En... Op maandag, 9 maart... <laughs> ja? We starten, ja? Ja, starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Eltsbaggerstraat en de Kuindersstraat. Oh. Deze herinrichting maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Antré Zandvoort. En de werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. En de eerste fase omvat het gebied van de Zeestraat tot de trap naar het station. En de tweede fase omvat het gebied van de trap naar de Kuindersstraat. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april afgerond. Er is meer informatie er is een brief aan de omwonenden verzonden. Ja, en dinsdagavond, even na acht uur, uh, brak er een brand uit in de villa. Sorry. Rustig maar, rustig maar. Yeah, het was dinsdagavond, yeah. dus je hoeft niet meer te schreeuwen. Oké. Okay. Uh, brak er brand uit uh, in de villa van de, aan de Zandvoortenweg uh, in Aardenhout. Uh, binnen korte tijd werd uh, duidelijk dat de brand niet uh, te stoppen was... en dat het hele pand, uh, oh, voorzien van een rietenkap, uh, verloren zou gaan. Ja, het is altijd wel het risico wat, uh, ja, wat je weet met een, uh, met een rieten dak. Dat ja. Het, ja, zodra de brand in uh, komt, dan is het gewoon klaar. Uh. Ja, ja, die verzekeringsproces uh, zijn ook altijd erg hoog. Maar ja goed, het ziet er altijd wel het leuk uit. Wel het is wel onwijs altijd... mooi. Ja, precies. Ik zat erop te wachten. Nou goed, uh, het gebeurt zelden dat de babbelbox afwijkt van de huisbasis uh, voor Hotel Faber. Maar afgelopen zaterdag werd het uh, een uitzondering gemaakt. Komt een dierpresentatie van 190 jaar reddingswezen... En dat was natuurlijk uh, uh, bij de KNRM. Dat was namelijk aan de had ik nog gezien. Aan de Tortbeekstraat. Ze hebben de hele dag zijn ze bezig geweest om het in te richten. Ze hebben iets moois gemaakt. Waar waren 113 bezoekers werden toegesproken tot de PR-functionaris Ellen Verheij. En er kwamen allerlei anekdotes tevoorschijn. Ze waren eerst bang dat ze alle dia's niet konden zien. Dan ze er geen tijd voor. Maar allemaal netjes binnen een tijd werd het afgerond. Alleen allerlei anekdotes kwamen tevoorschijn van heel vroeger. Maar ook van pas geleden. En daar konden heel veel mensen die daar aanwezig waren ook nog dingen bijvertellen, Dus het was een hele, hele belevenis. Het was heel mooi. En er werden ook een aantal mensen die al jarenlang dona donateur zijn, werden even in het zonnetje gezet. En sommigen waren al, al 60 jaar geloof ik, donateur. En ook iemand werd in het zonnetje gezet die al 15 jaar actief bezig was. Dus het wordt ook allemaal natuurlijk zonder subsidie mogelijk gemaakt. Hè? Dat vind ik ook heel ja, bijzonder. Het, is het KNRM. Ja. Dus uh, dat vind ik heel bijzonder. Mocht je dan, dan denken, oh, dat heb ik gemist. Dan kan je nog aanmelden. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Dat is voor 14 maart aanstaande. Dus reserveer is dan wel nodig. 06 13 83... 7000. Dan nou moet je vragen naar nou Marcel Meijer en dan kan je een plaatsje bemachtigen bij ja. de babbelbox. Nee, babbelwagen, sorry. Bobbox ik vind het, het wel mooi dat ze, dat ze het helemaal vrijwillig, tenminste zonder subsidie doen. Ja, ja, ja. De reden daarvan is dat ze dan kunnen ze echt helemaal hun eigen beleid voeren. Ja. En Was dan mooi. hoeven ze niet van, uh, oh er zit uh, daar uh, 100 meter verderop zit nog een locatie. Zij vinden dat misschien goed, maar dan vindt de, vindt de, de, de gemeente of zo. Ja, die kan wel wegbezuinigd worden. Ja. Nee. En dan, maar zo... Uh, Ik, ja. Het is wel stoer. Ja. Het is echt een participatiesamenleving dit. Echt een voorbeeld gewoon van hoe het zou moeten in een maatschappij. Jij eigen dingen te overeind houden. Ja. Ik heb nog een ander bericht. Uh, voor fietsliefhebbers is Zandvoort het laatste weekend van maart... de place to be. Want Le Champion organiseert namelijk op, op, op 28 maart... de allereerste editie van de strandrace Zandvoort. Katwijk-Zandvoort. En op zondag 29 maart... De derde editie van de toch Omloop van Zandvoort. Inschrijven voor beide evenementen is nog mogelijk tot en met zondag 15 maart. Maar ze, gaan, ze willen dus gewoon met uh, mountainbikes willen ze dus, uh, tussen Zandvoort, Katwijk en Zandvoort willen ze dus uh, gaan fietsen. Het is 42 kilometer, dus eigenlijk een marathon is het goed bekijkt. Maar zowel toegankelijk voor de wedstrijdrijden als de recreant. Het start is om 12 uur bij Strandpaviljoen de haven van Zandvoort. En in het slotstuk wacht nog een pittige klim... naar de spectaculaire finish op de boulevard... van de Noord-Hollandse Badplaats. En er worden 700 mountainbikers verwacht. Dat zal maar net vloed zijn. Oh, dan moet je met je door dit water heen. is Echt een hele hippe sport geworden. Want ook in Egmond hebben ze ook al de CCC-reisers. Dat is geloof ik een castricum... Uh, ik heb nog een katruik. Nou, ik weet niet, maar in ieder geval CCC. En dan gaan ze ook door de duinen. heen. En in schorren heb je ook een heel parcours wat aangepast wordt allemaal een mountainbiken. Dus het is helemaal hip het mountainbiken. Ja, ze zien er niet voor niets altijd zo goed uit, die fietsers hoor. Die gespierde billen. Dat komt nou, niet voor niks. Niet allemaal hoor. Ik heb er wel een paar, een paar gezien die wat minder hebben. Eh, ja, misschien okay. moet ik ook weer in plaats van motor gaan rijden. Dat denk ik wel. Oh, oh dat de fietsen. Ja. Je weer een maar een ik probeer wel steeds vaker te fietsen. Dus dat gaat wel de goede kant op. Ja. En ik woon nu verder weg van mijn ouders. Dus dan lekker een stukje fietsen. Woon oh, je nu echt? Bijna. Nee, volgend weekend is het officiële verhuis. Bijna gaat het feestje erbij. Nou goed, nog even een ander Sandvoortsbericht. is. Ja, nog nooit was het vertoond. Een dansende menigte tijdens het museumpodium in het Sandvoortsmuseum. museum. Verantwoordelijk daarvoor was een Zandvoorts gelegenheidstrio. Bestaande uit zangeres Mirjam Ferrando, Adam Spoor en Louis Schuurman. En dat betekende als Papa Luigi... Uh, beter, bekend, zo, beter bekend als Papa Luigi. Ja? Uh, die drie, de drie brachten een verrassend muzikaal programma... bestaand uit jazz, Spaans en Zuid-Amerikaanse uh, ja, Is... nummers... en uh, zigeunerachtige klanken. Okay. Dus het was erg gezellig. Nou, mooi. Uh, uh, uh, ik was gisteren nog bij de opening van de tentoonstelling... Abstractie in Nederland, aan het yeah? 2015, in het Zandvoorts Museum... Als gastcurator René de Vreugde heeft deze samengesteld en ik uh, kan jullie absoluut vertellen van het is echt een moeite waard om even langs te gaan. Het uh, zijn uh, schilderijen dat je denkt van wat is dat nou? Maar dat de, dat kleuren oh, de kleuren zijn prachtig en uh, dat ik toch van sommigen denk van nou die zou ik best wel op willen hangen bij oh, mij thuis. En dan klopt dat. Ja, goed. Ja, tot zover de Sanford Dat 12 april. Uh, er zijn er nog veel meer in het stuk. Maar dan moet je gewoon nog blijven hangen tot na 10 uur. Want het ja, en daar nog... gaat, over. oh, gaat het overal over. Al gaat het overal over. Alle wegen zijn er ook weer allemaal helemaal open en rioleringsgerest. Of is helemaal weer gerestaureerd. Dus het, het komt allemaal voor elkaar. We hebben tijd voor die landenkeus. Ik zit te kijken wat. Ja, ik heeft heb je iets uh, mee? Ik heb wel iets mee. Ja. Oh, man, dat maar dan was goed. Dat moet ik me even geven, maar dan moet ik heel snel beslissen. Het is nu alweer weer. Ik heb er hier. Uh, uit de, is dat voor uh, de. En uh, nou, weet je? Doe maar uh, nummer 8. Carlos met Big Bisou. Oké, okay, is dat je leeftijd? Ja. Kijk, wat zit er in een envelop? Nummer 8. Kijk nummer wat acht. je gewonnen hebt. Het is wel een gezellig nummer. Approchez, approchez! On va danser le Big Bisou! Big Bisou in anglais, <middels> ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser. Moi le, allons voir que je vous indiquerai! Nos grands-pères et nos grands-mères. J'ai tellement de manières qu'il mettait parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé Alliez vous au pile bisous Et d'abord, sur la main, style ancien, noble et ah tout Bisous, bisous Juste après De plus près Sur la joue Attention, sur la joue Embrassez-vous Stop Bisous, bisous Les parents de nos parents étaient quelquefois marrants Ils pensaient que les bébés ça vient d'un s'en rassant C'est un souvenir du joli temps d'avant. Mais maintenant... On s'en fout. Pic des yeux. Plus hardy. Le pipi. Dans le cou. Attention, dans le cou. Embrassez-vous. Stop. Pic des yeux. Sur le nez, en oh, bas dessous, attention, sur le nez, embrassez-vous, stop, big Bisou big bisous.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 Alsjeblieft. Je moet toch echt ingrijpen, of wat is dit? <laughs> dat betekent gewoon een kus. Ja, gewoon een kus. Oké. Okay. Nou, uh, erg leuk dit. Jullie de je keuze deze week? Mm, dat was een je beetje. Volgens mij uh, is het de laatste keer dat ik deze mag draaien. Het is de laatste keer dat je een plaat uit mag, zo, uit mag zoeken. Gewoon. Nou, je hebt iets Frans, ik heb straks nog iets Duits. Een heel iets apart. Bilderbuch. En het heet uh, Machine. En het gaat over een uh, Lamborghini. Moet die uit gewoon? Ja, gewoon wegdraaien. Gewoon wegdraaien, die man. Zo oh, langzaam. Big oh, no, no. Bisou. Big Bisou, dat big, betekent een grote kus. Nah. Ja, als je deze in het Nederlands doet, oh. je had toen wel het liedje Zomersproetjes. Die was ook zo leuk. Die was ook zo Ieder, grappig. Ieder, sproetje is een kustje waard. Dat vond ik zo schattig. Klink, klinkt heel leuk. Klinkt heel leuk. Nou, afgelopen weken te doen over. We stappen er gewoon overheen. Stappen er gewoon overheen. Zeg. Eh, afgelopen weken hoop te doen over het bonnetje van 4,5 miljoen van Kees H. Het bonnetje? Ja. Het bonnetje. Tevan had natuurlijk een, uh, een deal gemaakt met Kees H het zo'n achternaam heb ik wel geweten. Maar goed, hij is dus ook wel actief geweest, deze Kees H. hier in Zandvoort. Hij heeft ook een standpavioen gehad. Hij heeft meer uh, horeca-gelegenheden gehad. En onder de toonbank begon hij natuurlijk ook met drugsdeals. Uh, en uiteindelijk ging hij zelf ah. ook invoeren. Hij heeft echt miljoenen verdiend aan de drugsdeals. Uh, het was iets, uh, geloof ik, dat, dat hij 7 miljoen ergens op een uh, bankrekening had staan. En uiteindelijk uh, werd er beslag opgelegd. En uiteindelijk had hij met teven een afspraak gemaakt. So, maar, weet je wat? Uh, als je nou maar gewoon 750.000 euro gewoon belasting betaalt. Dan, euh, dan mag je dat geld gewoon weer gebruiken. En dat, uiteindelijk is het nog wit gewassen voor hem ook. Dat hebben ze ook nog wel meegewerkt. En waarvoor het nou allemaal gedaan is, erg onduidelijk. En nu vragen ja, ze ook we hadden alle... een impuls nodig om ons te ja, ja, maar om ze ook. Te... Volgens mij had hij nog wel meer geld kunnen betalen. Want dat geld is nog allemaal drugsgeld. Maar goed, uiteindelijk heeft hij dus 4,5 miljoen euro... heeft hij er aan overgehouden. En daar moet zogenaamd een bonnetje van zijn. Ik snap ook niet waarvoor. Mag het, uh... ja, maar A, daar dat, zijn ze wat, nu achteraan. Wat ik zo raar vind van het verhaal... is dat er heel moeilijk wordt gedaan over dat bonnetje. Ja? Maar het feit dat er gewoon 4,5 miljoen drugsgeld is gewitwassen was door de overheid... Ja, dat is bizar. Dat vind ik eigenlijk... Wat interesseert dat bonnetje? Het is toch sowieso gewoon een maf verhaal? Ja, en waarvoor hij het dan gedaan? Heeft? Want op zichzelf, de man die ja. met hem samen heeft verwerkt... met Kees H, die is wel de gevangenis ingegaan. En deze Kees H is allemaal vrijgepleit... En is hij gewoon weer aan de... Uh, ja, maar wel... hij heeft toch uh, heel veel criminelen of zo opge... Ja, hij heeft meegewerkt aan het uh, hele uh, drugscriminele circuit in kaart te brengen. En uiteindelijk, uh, ja, dat heeft dat wel geholpen. Maar ze we zijn wel erg naar de, naar de grenzen gegaan. Dat je denkt van, mag dit wel? Echt, je krijgt een beetje het gevoel dat Fred Teeve... gewoon echt helemaal een beetje zijn heeft ja, gemaakt. Een bad boys uh, praktijken. Ja, een beetje Amerikaanse praktijken, weet je wel. <coughs> Alleen drugsdealers inzetten... om andere drugsdealers op te pakken. En het mag is wel ik zit een beetje te lezen over de Kees Schel. Uh, Kees, Kees, Kees Geel is een acteur. Maar Kees H, dat hij uiteindelijk ook nog ontsnapt is... uit de gevangenis... Uh, de Bijlme Baars ontsnapt. Op een spectaculaire manier. Echt uh, door, de, door de gracht heen gezwommen. En daar lag dan alweer een ladder waar hij omhoog kon klimmen. En uiteindelijk heeft hij nog in een andere gevangenis gezeten. Daar hebben ze met Samtex. Heeft hij proberen de boel op te blazen. En hij heeft ook een uh, cipier en... aan meegewerkt. Dus loopt inmiddels vrij rond? Nee, Kees. Haas zit geloof ik wel weer gevangen. Hij ah, zit okay. wel weer gevangen. Het, uh, maar goed, hij werkt, werkt er toch wel weer mee. Maar hij heeft wel 4,5 miljoen. Ja, ja, daar heb je nog veel aan. Als je vast zit. Nou, hij ligt Schien er aan zijn de familie. Op zich, als je... Drie jaar of vier jaar vastzitten, en je hebt daarna 4,5 miljoen. Is het wel te doen? Ja. Hij, zit uiteraard, hij heeft trouwens in het, in, op hoog niveau in de ijshockey uh, uh, uh, gespeeld, hè? Is de Keesha. Oké. Okay. Ja. Oh, dan gaan we even Dat zijn er niet zoveel, dus dan kunnen we tenminste zachte namen gaan. Ja, kan je gaan. Ik zie hier trouwens ook een prachtig gerelateerd artikel. No? Dat Rutte geen bonnetjes indient. Hij is al oud, ja. Klopt. Nee, 28 februari. dat is nog niet oud. Dat is vijf dagen geleden. Echt waar? Maar vorige week had hij het al uh, toegegeven bij uh, E.V. ik Had hij ja. gezegd van, ik, uh, maar ik doe niet aan bonnetjes. Nee, hij vindt het dat niemand iets aangaat of je een glas wijn drinkt of niet. En met wie hij zit te eten. Jeet. Dat vind ik eigenlijk een hele, hele goeie. Ja. Ik, uh, ik heb ook zo ah, die, van... Mensen ook verdienen zoveel geld. En uh, ja. dan uh, ga je een beetje moeilijk lopen doen over, uh, over uh, wat geld. Weet maar goed, maar. de vraag is nu wel. Moet Teven zeg maar, straks vallen? Of moet gewoon, mag hij blijven zitten? Teven of Opstelten? Nee, ja, wij, ja, te... Ik vind Teven heeft de zaak gemaakt. Opstelten ja. is ook wel een beetje verantwoordelijk. Maar Opstelten... Ja. ja, maar dat is het probleem. Opstelten is daarvoor verantwoordelijk. Ja. Teven heeft zijn werk gedaan. Ja. Met toestemming van... De, van, van, zitten, opstelten. van nou, ja, niet van Opstelten zelf, maar van de, zijn voorganger. Ja. Ik weet even niet wie het was. was. Uh, dus ja, hij is, opstelt is verantwoordelijk. Wat ik nog steeds een heel raar principe vind. Dat je echt zou... Ja, want tien jaar geleden heeft jouw voorganger iets stoms gedaan. Dus nu moet jij... Ja, dat, dat slaat nergens op. Nee, die teven. Ik vind gewoon die teven. Die moeten wel, uh, die moeten wel een beetje uitgezocht worden hoe het nou precies zit. We moeten met alle eentjes aan gaan knopen in Nederland. En hier een of andere crimineel heeft gewoon 4,5 miljoen gewoon gekregen. En dat is gewoon een witvorm gewassen ook. Dat is wel helemaal bizar, vind Hij niet? heeft dus... het natuurlijk niet helemaal gekregen. Nee, okay. hij heeft er voor... Gewerkt. Ge ja. Gewerkt. Ja, hij heeft er wat voor gedaan. Maar, oh. dus het is niet zo dat we zeiden van... Nou, hier heb je 4,5 miljoen. Nee, zo klonk het in instantie wel. Als ja. je het inleest, dan denk je van... Nee, dat geld heeft hij wel op een ja, crimineelachtige manier gekregen. Maar het is wel zijn geld. Het is niet dat hij het van o, de staat heeft gekregen. Nee, want nee, dat... Als opstel er een kerel is... Zegt ja? u nu gewoon, ik stop ermee, want hij is nog 71 ook. Ja, hij is nu 71. Dus dan kan hij nu gewoon het uh, goed fatsoen uh, en nog het eerder gezellig nou, houden en weggaan. Ik zou ja, eerst maar... zorgen dat je zelf nog even 4,5 miljoen meestrijkt. Ja, nee, nee, nee, jongens, wacht, nee, wacht, nu gaan we er echt een beetje een van maken. Dat is niet de bedoeling, hè? We moeten wel objectief ja, blijven. Moet nee, we, maar... we zijn een woest radio alles nog om de luistercijfers. Ja, oké, okay, <laughs> nou, ik zet het echt... Uh... Ja, het is uh, welgeluk wat ik uh, zag. Dus je hebt het bonnetje wel gezien? Ja, duidelijk. Ja, ja, hij geeft duidelijk. het hier toe. We hebben het uh, niet ja. zwart op wit, maar in het oor. In het oor. Nou goed, zover even over Kees H. De tijd voor de Duitse muziek, want de Duitsers komen weer. Ze we zorgen weer voor uh, groeg uh, geld in het laadje, daar zijn we blij om. Wilderboeg Machine. Videoclip speelt af in een Lamborghini. De laat Mal begegnet sind und schoppen van de Augen geregnet. Willst du meine Frau werden? Kaufe ich uns ein Haus aus Gold und machine en Het video speelt zich alleen maar af in een Lamborghini een geen Lamborghini. En het is echt een geheel te suffe woorden. En je zou echt de eerste denken, is het nou een reclamespot of zoiets? Want hij is alleen maar nog praten over die wagen dat je erin moet gaan zitten... en dat je met hem mee kan rijden en doet hij het raam open, doet hij het raam dicht. Het is echt de, te suffe woorden. Maar ik vind het een grappig plaatje. Ik vind het echt een heel grappig plaatje. Hij, hij is vrolijk. Hij is, hij is vrolijk. vrolijk gewoon, echt. Oh je oh, oh daar komt hij aan. Ja hoor. Nou, daar zat wel een naammachinemotor in voor een Lamborghini. Ja. ja, het is een elektrieken, maar ze zat een verkeerde geluidskater ingezet. Ja, dat kan je ook nog hebben natuurlijk. Oh, er worden tegenwoordig worden die elektrische motoren en auto's met zodat je toch het juiste geluid hebben? Ja, dat zijn uh, ja. echt de chauffeurs worden natuurlijk. Ja, anders horen ze hier niet aankomen. Kijk, ja, ja. Nou, nou, grasmaaier. Uh... Ik, uh, ik, ik heb een aantal elektrische auto's uh, heb ik gereden. Ja, en? Uh, sommige zijn inderdaad te suf voor maar je, zoals die elektrische Lamborghini en zo, die zijn niet te suf voor hoor. Nee. Geloof me. Okay. Dat, uh, okay. nou, daar heb ik niet in gezeten, natuurlijk, maar oh. ik heb wel in die. Weet uh, uh, dat ding ook weer? Van uh, Tesla, die Roadster. Oké. Okay. Daar heb ik in gereden. Ja? Yeah. Snel, jongen, rap. Dat ding, dat, dat, dat trekt je long uit je lichaam. En waar, uh, waar doe je dat dan? Op een circuit? Nee, uh, ik, bij een hotel in Amsterdam hebben ze er eentje staan. Ja? Een simulair, en ik had daar een, uh, een evenement. Ja? Yeah? En toen zei ik voor de grap, oh, kunnen we die auto niet meenemen dat we daarmee terug naar Schiphol gaan? Ja. Yeah? En toen zei ik, nee, dat, dat kan niet, want dan staat hij Maar ik mag er wel een proefritje in maken. Oh? Nou, daar zeg je natuurlijk nooit nee, mee. Dat nee, dat lijkt ja, me dat ook dat, niet. Uh, dat is wel echt... de. Uh, yeah! yeah! En? Ja, ja. Maar moest je feest... niet uh, je rijbewijs in leveren, uh... ja, ja, ja, dat wel, maar ja, ik bedoel. Je ja. Te, te, heb je toch niks meer aan een rijbewijs? Nee. en ik bedoel, als je, als je wordt aangehouden, ben je hem toch kwijt. Dus dan kun je net zo goed aan hun kwijt. Ja, ja dat is waar. Leuk, leuk. Ik heb toch een bericht over uh, een onderzoek dat gedaan is door. Uh, Shaila van Berkel, dat is een, uh, een wetenschapper, sociaal wetenschapper. En het blijkt dat tweede kinderen in een gezin vaak socialer zijn dan hun grote broer of zus. Ze delen meer, zijn gehoorzamer en kunnen zich beter in een ander verplaatsen. Ja, oe, natuurlijk. Ja. Ah, yes. sorry. Ja. Nee, sorry, ik heb geen voorbeeld of zo. De jongste kinderen kijken gedrag af en ook hebben ouders al ervaring met opvoeding. Mogelijk besteden ze daardoor meer aandacht aan de sociale ontwikkeling van de jongsten. En ook kijken jongsten hoe de oudsten en ouders met elkaar omgaan. Maar ik ben dus de jongste. Ja, en? De tweede, maar de ik merk niks van gewoon. Nou, hallo. Als er iemand sociaal is. Nou ja, ja, nou ja dat klinkt ook heel erg. Maar, ja, dat klinkt wel heel erg. Maar het dit. wordt wel van mij gezegd dat ik inderdaad mezelf te veel wegcijfer af en toe. Dat ik mensen ook gewoon op een parkeerplaats laat inpikken en zo. Ik ben het gewoon zo gewend. Och, je bent zo goed. <laughs> Ja. ja. Uh, en jij? jij bent uh, oh, Mark, jij bent de uh, tweede? Ja, ik ben ook de tweede. En ben je socialer? Ben je Dat uh, zou ik nooit over mezelf zeggen. Of je zus? Je zus. Je ik, zus? Uh, ja. Nee. Of ik socialer ben? <coughs> Ligt eraan in welk opzicht? <laughs> ja. Ja, ja. En ja, of, uh, jij? Ik welkom? ben de eerste. Ik ben, ben, de eerste. ben totaal niet sociaal. Maar als ik kijk naar mijn broer, dan denk ik van, nou, dan ben ik nog socialer, zeg maar. Oh, wat ja, grappig. En hij hey, is de tweede. Jij... Okay. En als ik kijk niet? naar mijn kinderen, mijn dochter is bizar sociaal. Je ziet bijna in je gezicht en zoiets van... Nou, volgens mij eest die iets. En ze is 12. Dat vind ik al vrij snel. En mijn zoon is de tweede. die is toch een stuk minder sociaal. Nou, ik denk dat jullie maar, maar even contact moeten opnemen... met die schijler klopt niet. van Berkel in Leiden. Nee, nee. nee het is een, een, een, over het algemeen. Hè. Je moet het nooit... De uitzondering bevestigt de regel. Ik wist wat ik uitzonderlijk was. Ja. Oh, je bent zo uniek. Oh, ik ben jouw soort. zo uniek. Dat vind ik altijd zo leuk om te horen. Ook even een uniek plaatje op de radio. Sven Hemmer. Soms, soms is dat maar goed ook. Ja. Wel een beetje saai worden. Ja, je moet ook even die lach van Jolan hebben. Die is heel aanstekelijk. Lach. Had je wat gedronken toen? Dat was verkouden. Wat was je verkouden? Dat was het ook alweer. Ja, ik denk het. Overdozen hoesdrank. Het was echt op zo'n uh, avond dat we dachten. Maar nou, gaan we dan toch lol maken. Toen Kunnen we een aantal dingen laten uh, hebben ingesproken? Of <lacht> kwam dit eruit? Ja, toen. Uh, ja, dat, was, dat ben jij. Echt? Ja, hoor. Oh my God. Heel lang geleden mooie. Geen twee twijfel over geleverd. mogelijk. Geen twijfel. Op. Dat was Jolande die uh, wat, wat gedronken had. We eerst zwaar overleg had. het was dat de dingens gaan we inspreken. Toen kwamen we echt tot hele diepzinnige dingen. Man. het is de zaterdagnacht is. Uh, oh man, ze zijn bijna al weer tien uur. Straks een goede maar Zandvoort Kom ja, er ik, even naartoe. Ik wil nog even snel een, een discussietje even no, vertellen. Nee, nee. Nee, echt waar? Nee. Ja, vertel It's maar. De between the sexes. Nou, snel dan. Ja. Moeten wij ze even omhoog of omlaag? Ja, ik, ik ben zo geconditioneerd dat ik hem altijd om, omlaag doe en dat ik ga zitten. Lekker, lekker ja. lekker even ja, een, een relaxmomentje. En dan ga ik ja, zitten dan... en dan... Uh, man, dan ga ik even een tijdje zitten. <lacht> <lacht> dan komt er soms ook toch iets anders bij. Oh, dat moet er ook nog wel even <lacht> uit dan. <lacht> en dan groepen het erop, kom je nog of niet? Je moet in je werk! ja dan geven ik oh ja, ja maar je hebt de kant nog niet uit hè nee <laughs> nee ja dat probleem proble maar wat, wat, wat, wat, wat twijfel jij ja. over dan nee nog? ja er is een onderzoek uh, over, uh, naar gedaan uh, op piawtf.nl ja what the fuck en ja yeah, dan hele lijsten en echt mensen ze, die, die serieus de toiletbril hebben vastgetaped ja? dat hij niet meer omhoog kan en ik uh, kan het ook er ook afvallen er zijn echt uh, uh, ruzies over en en ik denk echt wat is het probleem Zowel voor de man als voor de vrouw. Wat is het probleem om vaak in die toiletbril vast te pakken? Eens weer naar beneden of omhoog. Ik snap het niet. Ja, ja, ja. Ik, ja. Hoe, hoe bedoel je? Je vindt gewoon dat, dat als, je, als je gaat plassen... dan kan je blijven staan en dan moet je het ding alleen omhoog doen. Ja, of je gaat of, gewoon zitten of, op de... Of de vrouw die doet het naar beneden. Maar waarom moet daar zo'n probleem van gemaakt nou, worden? Nou, omdat er zoveel pis om de toilet heen uh, spettert. Ja, maar en dat, dat st stinkt. Maar dat is niet het probleem. De Jawel. toiletbril omhoog of naar beneden. Dan is het probleem dat hij gaat staan. Ja, ja. Nou ja, dan halen we geen, geen toiletbrillen meer. Dus zorgen dat de wc-potten voor een mooie rand hebben waar je lekker op zit. Nee, want dan is je weer moeilijker schoon te maken. Nee, dat is er gewoon die, uh, die stalen ah. rand. Nee, weet heet het? Uh, van de steen, uh, porselein. Pos yeah. Maar dat is weer heel koud aan de billetjes. Ja, dat is waar. Maar dat uh. blijft ook niet zo lang zitten. Ja goed, ja, we hebben het heb, over de hele, hele serieus problemen gehad. Ja, ja, dit is wel echt het uh, belangrijkste uh, probleem ja, van ja, het hele programma, denk ik. Wat, wat, wat ik wel vind, ik heb nu een nieuw toilet in mijn, eh? in mijn huis. En die heeft zo'n toiletbril die zachtjes dicht gaat. Ja, die heb ik ook. Irritant! Deut Deut de het duurt zo lang voordat hij naar beneden is. Als je dan even wil zitten, sta je gewoon en word hier zo te wachten tot hij eindelijk naar beneden is. Want ja. doordrukken, nee, dan gaat hij eindelijk naar Nee, uit nee, dan. nee. Zeg, nee, meneer, nee, meneer. Dat is niet de bedoeling. Nou goed, je begrijpt dat het een serieuze probleem is. Daar komen we vandaag niet aan toe om dat helemaal op te lossen. Dat schuiven we nog even uit naar nou, volgende week. Hoor je nooit meer wat van? Ja, precies. Ik, uh, ik ga wel even delen op Facebook de toiletetiketten. Dan uh, weten jullie het tenminste voor altijd. Daar zijn we. Nou goed, verder zijn er nog wat problemen. Dat er veel geld in de zorg wordt uitgegeven. En uh, Omroep Max heeft dat onderzocht. En dat is echt bizar, dat bijna 40% van het eten wordt weggegooid. Daar schrok ik echt van. Maar goed, daar kunnen we niet meer over praten. Dat zien we volgende week weer. Prettig weekend. Dit was Toebak Hoi hoi. Tot doei. later. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS.